De ontwikkelingshulp zoals we die nu kennen zal op termijn helemaal verdwijnen, zegt minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking in de Volkskrant. Volgens haar stamt het begrip ontwikkelingshulp uit de jaren zestig en zag de wereld er toen anders uit. De meeste arme mensen wonen nu in middeninkomen landen, zegt Ploemen. Het is daarom tijd voor een nieuwe definitie, zegt ze. De Amerikaanse president Obama heeft het document ondertekend waarmee miljarden bezuinigingen van kracht worden. De overheid is verplicht om 85 miljard dollar te bezuinigen, omdat het Amerikaanse congres het niet eens werd over een plan om de staatsschuld te verlagen. Alle overheidsdiensten moeten nu een vast percentage van hun budget inleveren. Vooral defensie wordt zwaar geraakt. Minister Dijsselbloem vindt dat er nog ruimte is om te onderhandelen over de bezuinigingen op de salaris in de zorg, zei hij in Nieuwsuur. Hij denkt dat een deel van het geld terug kan vloeien naar de werknemers. De vakcentrales noemden het gisteren onacceptabel om vast te houden aan de nullijn voor Rijksambtenaren en zorgpersoneel. Het weer, wolkenvelden en nevel, maar ook wat opklaringen. Geleidelijk minder grijs en vanmiddag wat zon. Het wordt een graad of zes. Morgen en na het weekend zachter, meer zon en dinsdag wordt het tussen de 10 en 13 graden.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 Check alle groene stroomproducten op hier.nu Dit is Radio 1 Tros Nieuwsshow Presentatie Mieke van der Wij en Bas van Werven Drie minuten over negen. Welkom terug. Komend uur gaan we praten over de twee gezichten van Iran. En over een lichte ontspanning die op het wereldfront mogelijk lijkt te zijn. Het gegogel met werkloosheidscijfers En we gaan marathons lopen met de ziekte van Parkinson. Maar we beginnen met een prangende vraag, Mieke, Want wie bedriegt wie? Rabotopman, Rabobanktopman Piet Moerland reageerde deze week ongewoon fel... op alweer een bericht over georganiseerd dopinggebruik... in zijn voormalige Raboploeg. Hij voelde zich belazerd. NRC had eerder die dag onthuld dat de Nederlandse renner Micha... hey Michael Michael. Ja. Ik zeg dat steeds fout. Michael Bogert 17.000 euro had betaald aan een Oostenrijkse dopingdealer. Ook publiceerde de krant bewijsstukken, vier rekeningen geadresseerd aan Bogert uit 2006 en 2007. De bekendste Nederlandse wielrenner van de afgelopen 20 jaar heeft tot nu toe niets willen zeggen over dat dopinggebruik bij de Team Rabobank. Hij eigenlijk zeggen omdat hij bang is de kop van Jut te worden. Ja, over die beerput die doping heet en waarvan de bodem nog niet in zicht lijkt. Twee gasten: sportjournalist Nando Boers van Nu Sport. en sportmarketeer Bob van Oosterhout. Hartelijk welkom, allebei. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Bob van Oosterhout, ik begin bij jou. Jij hebt die uh, bestuursvoorzitter van de Rabobank, Piet Moerland ook gezien hè? en gehoord. Ja. Hij was wel duidelijk, hè? Nou, ja, ontzettend wat... duidelijk. En uh, zo vind ik eigenlijk ook dat Rabobank door de jaren heen... over het algemeen uh, best duidelijk is geweest in haar uh, beleid. Uh, vooral, laat ik zeggen, ook vanaf 2007... toen er ook een uh, keihard zero tolerance beleid is uh, overeengekomen. Mm -hmm. En als ik ga kijken naar sponsoring, dat is, dat is mijn vakgebied... Uh, ik kan me ook gewoon domweg niet voorstellen dat uh, de top van Rabobank... Uh, ...bekend is geweest met wat hier aan een uh, georchestreerd uh, de, de gebeuren heeft plaatsgevonden rondom het wielrennen. Want het is pure zelfmoord om dan door te gaan met zo'n miljoenenverslindend sponsorship. Maar het is toch ook wel een beetje naïef. Hè? Uh, in 2007 was er uh, voor alle protocollen toch al lang duidelijk dat, dat de wielrennerij voorzien was van doping. Ja, maar er is één belangrijk uh, aspect in mijn ogen. Uh, ja, dit is waar. Maar ik denk dat iedereen, zeker ook een sponsor als Rabobank... waar natuurlijk door de jaren heen ook een bepaalde liefde... voor die wielersport is ontwikkeld en ontstaan. Uh, ik denk dat iedereen... Uh, maar ook, daar kan Nando misschien iets over vertellen. Uh, ik denk ook de journalistiek en ook andere partijen rondom het wielrennen. Uh, op een bepaald moment, uh, tot een bepaald moment. altijd gedacht hebben van. dit zijn incidenten. Maar dat het zo'n geraffineerd gebeuren. Zo was als je nu merken, Ja, ja dat, dat, dat heeft niemand volgens mij kunnen denken. Nee, is dat zo? Dan de boers Ik denk dat er wel een hoop mensen zijn die verbaasd zijn over de, over de omvang ervan. Mm -hmm. Uh, daarvan kun je ook wel weer zeggen dat het wel heel naïef om dan weer zo verbaasd te zijn. Ik bedoel, Er zijn in het verleden wel meerdere, meerdere zaken geweest. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk allemaal nu over wat er gebeurd is na het openbaar maken van het rapport over Lance Armstrong en zijn wielerploegen. Uh, alleen wel, wat ik wel opmerkelijk vind van deze meneer is dat hij dan zich zo bekocht voelt. Dat ik denk ja maar het is jullie eigen ploeg die, in, die jullie hebben opgejaagd bijna. Om te zeggen van ja uh, leuk dat je negend wordt in de Tour maar we willen je op het harder. podium staan. Zullen we nog heel even naar hem luisteren?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 Mensen hebben ervan genoten, de samenleving heeft ervan genoten. Kijk maar naar de Alpdues. hoeveel mensen ze waren er niet enthousiast. We hebben er allemaal van genoten. Maar wat er nu allemaal loskomt, dat is met geen pen te beschrijven. En wij voelen ons dan ook echt bekocht, misleid en voor de gek gehouden. Tja, ik, ik, ik hoor hier toch echt wel een teleurgestelde man. Uh -huh. Dat niet, is hij volgens mij wel. Dat is hij wel, ja. Nee, nee maar, niet, maar niet iemand die het eigenlijk ook wel... Wist, want daar ging het even over. Van wist hij top dat ja. niet? Nee, maar uh, uh, dat is toch een ja. Kijk, Natuurlijk wist hij het niet, want anders is hij niet Maar hij had het natuurlijk wel moeten weten. Toch? En of waarom als had hij je... het dan wel moeten weten? en Het was toch hun ploeg. Ja. En, en, dan, dan, dan, en, dan, en dan nu zo verbaasd zijn en dan nu zeggen: ja, maar ik nou, bedoel, wat, wat erg dat ze me zo bedonderd hebben. Wij, hebben. wij hebben alles voor het wielrennen gedaan en dan nu. Ja, hm. maar wacht even. Ja, ja. Over dat, of hij het wel had kunnen weten. Ja, er is een, uh, had het moeten weten. Er is een beleggingsanalyst van de Rabobank, hè, Harold Knebel. En die wordt op een gegeven moment directeur van die Rabo-Wielerploeg. Dan denk ik, ja, dan zijn de lijnen naar de bestuurskamer toch. Kort. Ja, dit is een grote uh, strategische fout geweest van Rabobank. Oh. heeft Rabobank zelf ook toegegeven. Um, uh, het is eigenlijk een soort uh, ijzeren wet in sponsoring... dat je een, een duidelijke scheidingslijn houdt tussen de sponsor en de gesponsorde. En je je niet bemoeit, bijvoorbeeld met het sportieve beleid. Maar door eigen bankmensen in en om die ploeg te Posteren is die scheidslijn tussen sponsor en gesponsorde, tussen Rabobank en de rabo -wielerploeg. die werd flinterdun. Dus de maar ploeg hebben... werd de bank en de bank werd de ploeg. Maar Landen ze hebben erop. dat ook gedaan om, dus die sport te controleren, om hun ploeg te controleren. Want ze ja, hebben dat gedaan na hun gelopen... natuurlijk tegen zich terug. En ze ja. hebben precies het verkeerde gedaan. Ze, ja. hebben, ze zijn er dieper in gegaan terwijl ze eigenlijk afstand En met een grotere dreiging. Jongens, jullie moeten het op anders een stop worden gewoon mee. En dat ja. hebben ze niet gedaan. En nu probeert dus Moerland, Bob van Oosterhout... die probeert nu de schade te beperken. Maar die schade is toch al lang gedaan. Als je hiermee geassocieerd bent... ben je gewoon beschadigd en besmet als Rabobank. Daar kom je nooit meer bij weg. Uh, nou, nou kijk, je ziet in ieder geval, en dat is iets wat, wat, wat ik destijds uh, uh, ook al aangaf. Um, Rabobank stopte, kreeg veel kritiek dat ze op dat moment stopte. Maar uh -huh. Rabobank heeft wel geweten dat uh, uh, uh, de bodem van die beerpunt nog lang niet in zicht was. Uh -huh. En dat de een na de andere Raborenner waarschijnlijk ook nu geassocieerd zou gaan worden met dit hele circus, list en bedrog. En dat blijkt nu wel, want uh, eerst hebben we met alle respect een aantal adjudantjes gehad. Maar ja, het net rond Bogert uh, begint zich nu, nu ook te sluiten. En uh, ja, dat is eigenlijk maar goed ook. Ja. Maar goed, even, yes, waar jij nog iets zegt. Sorry. Ja, nog eventjes naar nou, wat ik niet begrijp: is dat de Rabobank met ongetwijfeld een enorme staf met, met goede mensen. Dat die niet gewoon zelf onderzoek doen in die, in die ploeg. Of al die betrokkenen spreken Ja, maar ja, moet je moet je voorstellen dat, dat, dat de, de, de, de renners niet gaan praten met met bestuurders over, moet je weten wat ik gisteravond gedaan nee, maar je heb, zelfs je ze op praten onderling op blech, ook, blech, ook niet. Ze zou je so naar voren ja. kunnen halen en zeggen, kom op, nou ga je precies uitleggen wat je gezien hebt, wat er gebeurd is. Maar hou is op, je het er een goede zin? jurist op? Uh. Nee, maar wat je zojuist ook aangaf, kijk, Bob. naïviteit is een, is een uh, terecht verwijt. Daar, ja. daar hebben jullie ook helemaal gelijk in. Mm -hmm. Ik heb mensen van Rabobank gesproken die uh, diep, diep, diep uh, uh, bij dit sponsorship betrokken waren en die gaven aan, ik heb ze allemaal gesproken en ze allemaal in de ogen gekeken en gevraagd, jongens, hebben jullie hier ook maar in de verste verte. En ze hebben allemaal gezworen, niets, maar ook niets, met doping te maken te hebben. Dat zie je nu ook met Bogert, die natuurlijk nu allerlei rare stuiptrekkingen uithaalt... Ja. om nog maar onder dit verhaal uit te kunnen ja, komen. Ja, nou, Zodra nou, nou, de rekeningen nou, komen van 17.000 uh, euro, Bob. Zo, hè, zijn het zijn een voor voor vrouw, hè? Las ik in. Uh, ja, maar dan, terminus, dan, ga, je toch, dan ga je toch niet meer vragen stellen, maar onderzoek doen. Dan spit je toch die man helemaal door. Dan zeg je, we hebben miljoenen in je geïnvesteerd... en nou gaat ook de onderste steen boven. Elk lek in ieder bandje willen we verantwoord zien. Kom erop. En zo niet, laten we je strafrechtelijk vervolgen. Zou ik doen als ik Moerland was. Maar waarom doet hij dat niet, Bob van Oosthouden? Nou, en Gaat dat weer te ver? Uh, Rabobank is pas, laat ik zeggen... Uh, kijk, je moet het zo zien. Ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, een x aantal jaar geleden... waren er iedere keer kleine incidentjes. Vooral ook rondom kleine renners. Ja. En uh, Rabobank heeft altijd gedacht ongetwijfeld ook gehoopt... en uh, dat alles tegen beter weten in van... Uh, bij ons gebeurt dit niet. No, Wij sorry, zijn sorry, schoon. Het kleine renners. Uh, volgens mij hebben ze de enige ploeg... die gele trui dragen uit de Tour hebben moeten halen. Dat, die Michael Rasmussen was natuurlijk geen kleine nee, renner. Dus nee, daar heb je gelijk. Ze wisten... alleen die renners onderling... die nee, maar bedoel ze, te allemaal. De... dat nee. Uh, nee, ras, rondom Rasmussen werd een sfeer gecreëerd van, ja, uh, die jongen die opereerde aan de andere kant ja. van de aarde. En dat ja, was ja. eigenlijk een eenling binnen die Rabo-ploeg. Wij willen het even hebben over uh, Michael Bogert. Uh, want die heeft toch deze week de voorpagina's gehaald. Hij is tot nu toe een beetje buiten het zicht van die instanties gebleven. Nando, stap, snap je zijn strategie? Uh, nee. Maar ik wil niet zeggen dat hij buiten de buiten de schijn bedoelde. Hij is natuurlijk al maanden. Is hij ja. uh, loert iedereen op hem? Ja, Worden okay. er vragen gesteld? Hij wordt elke keer gebeld. Maar wat hij... je dan mag nageven is dat hij altijd de telefoon opneemt. Uh, maar van zijn strategie begrijp ik niks. En dat en dat zegt niet meteen dat het een domme strategie is. Maar ik kan niet. Ik kan niet iets bedenken behalve iets heel ergs waarom hij dus niet zou praten. Uh, wat de reden is? Ik bedoel, de bewijslas is nu zo. Dat is nu van hetzelfde niveau als bij Armstrong. Ik bedoel, ik twijfel er nu niet meer aan. Dus waarom, waarom vertel je niet gewoon de waarheid? En, en dat klinkt heel makkelijk als ik dat zeg, want ik hoef het niet te doen. Ja. Hij wil niet de kop van zijn, zegt hij. Ja, maar ja, dan uh, had hij niet moeten gaan wielrennen bij de Rauwbankploeg <laughs> in de Tour de France. En moeten winnen en, en, en heel erg media moeten zijn. En aardig en gezellig. Want Dan word je dus bekend. En ja, je hebt ook een parallel met zijn ja. tactiek als uh, wielrenner, hè? Ja, in je column. Ja, precies. Nu, uh, hij, hij, ja, in wilrennen luidt een oude wet. Uh, die het nog altijd op geld doet. Je moet durven gokken, dus je moet ook durven verliezen om te winnen. Ja. En Michael was altijd eentje die. Dat zei die laat, heeft hij tegen mij onlangs ook nog gezegd. Ja, als je, als, je, als, je, als, je, als je bij mij in de kopgroep zat en er ging een ander weg. dan uh, moet je gewoon wachten tot ik hem ging halen. Om het maar even in termen te zeggen. Ja. Dus hij durfde niet te wachten. Te enthousiast, te veel adrenaline, te veel liefhebber. Ja. En nu wacht hij te lang. Nu en nu ja. wint hij weer niet. Ja. Want hij verliest hier alleen maar. Uh, in ieder geval, dat is nu. Ik bedoel, kijk, als hij over tien dagen zegt... joh, moet je luisteren, zo en zo zat het. Ik denk dat we hem dan allemaal misschien toch wel weer in onze armen sluiten. Want dat is een beetje het gevoel bij Michael. Het is niet een... mag ik het woord zeggen? Het is geen hufter. Weet je wel? Nee. Het is gewoon een aardige ge gozer. Hij zit vast. Het is geen hufter, maar het is nu wel de grootste chumiel van Nederland geworden. Zo'n beetje. Nou, ik weet niet of de grootste slimiel... Nou ja, je... ik, Bob, vind het, ik, Bob, Bob. ik vind het een heel kwalijk verhaal, om heel eerlijk te zijn. Want uh, ik sluit me aan overigens bij Nando. Maar uh, er is natuurlijk geen Nederlander meer uh, die gelooft of denkt dat Michael Bogert het niet nee. gebruikt heeft. Nee. Dus ik denk, waar wachten we nog op? Maar vooral voor de wielersport is het ontzettend belangrijk dat iedereen nu gewoon uit de kast komt. En liefst voor vandaag 12 uur allemaal collectief. Want... De rehabilitatie van deze sport, ook met het oog op nieuwe sponsors en nieuwe investeerders, die staat wel op het spel. Dat okay. kan pas gebeuren op het moment dat iedereen schoonschip heeft gemaakt en niet eerder. En dat gebeurt door Bogert. Als Bogert komt, stel dat hij doet en hij wordt wel de kop van je. Het gaat dan iedereen om hem heen mee? Um, dan komt de volgende vraag. Dan denk ik Erik Dekker, dat is nummer twee op de lijst. Ja, technisch directeur van de hè Ja, hij is als ja, ploegleider, hij is daar nog werkzaam. Dat is natuurlijk het, dat is een heel moeilijke situatie voor, die, voor, die, voor wat er over is gebleven ja. van die ploeg. Ja. Maar ik denk dat dat wel het begin van het... Uh, ja, het is het begin van een nieuw begin. Ja, is dus dat, dat zou kunnen. Maar... En, en is Bob dan de, beerput, uh, de bodem van de beerput in zicht voor de Rabobank? Uh, ja, dan wel. Hè. Wanneer, wanneer eigenlijk alle kopmannen uh, uh, samen hebben toegegeven... wij waren ook onderdeel van dit spel... Dan is de gifbeker wel uh, bijna leeg. Oh. En nogmaals, uh, inderdaad, uh, Michael Bogert wil geen kop van Jut zijn. Maar goed, de belangrijkste koppen van Jut hebben we al gehad, denk ik, hè, in de wielersport. Met Lens ja. Armstrong voorop. Dus waar hebben we het nog over? Ja, ja, het is een heel jullie Nederlands zijn... ding, hè? Dit, ja. ik bedoel, maar... dit is wel. Ja, ja. Dat, dat is heel opvallend. Beperkt het zich tot Nederland uiteindelijk, of niet? Wat zeg je? Beperkt het ja, ja. zich tot Nederland deze schade in de internationale wieler? Nee, nee, is In Denemarken hebben ze ook al een flinke klap gehad met Rasmussen. Die voorgaat. van Amerika? Maar nog heel even tot slot, want jullie zijn beide. Hartstochtelijk liefhebber. Ik, ik, ik, nou, ik voel toch wel enig betrokkenheid. Uh, ga je nou gewoon weer deze zomer met je, met je zonneklep en, uh, langs de kant van de weg staan? Maakt het gewoon ni uiteindelijk niet uiteindelijk uit? Of zeg je nee? Het is voor mij toch wel echt iets fundamenteels veranderd. Bob? Nou, ik, ik, ik heb sterk de indruk dat uh, wanneer de uh, coming out zoals ik ze net uh, noemde. Ja de komende periode allemaal nog gaan plaatsvinden en de wielersport een soort van resetknop indrukt en een nieuwe start maakt, ja. dan staan we met net zoveel belangstellenden in de zomer weer naar de Tour de France te kijken. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Ja, Kijk, ja, ik, ik weet dat niet zo goed maar ik, ik twijfel ja ik twijfel en ik, ik ben ook niet helemaal eens maar, of tenminste ik herken me niet zo helemaal wat, wat je zegt van met een klep langs de kant nou ja, ik bedoel maar wij ik, zo ik, spreken. nou ja goed daarom ja. kan ik er ook op ingaan toch ja jij ja, ja, ja, ja. Ja, ja, redt voor ja, ja. Ja, dat ik ja, ja, ja, nou, dat het, het, het is ik vind het journalistiek gezien is het misschien wel de meest interessante Tour de France die eraan komt van de afgelopen tien jaar ja, ik bedoel uh, ja. ik was vorige week zaterdag op het plein in Gent en ik sta gewoon met verbazing te kijken naar hoe die, hoe deze wereld zich weer gewoon weer in gang trekt om die uh en hoe mensen daarop reageren. Dus qua hm. sociaal gezien... is het, het nou, Dit is wel bijzonder. Ex in België leeft dit totaal niet. Nee. Het is nu. niet helemaal waar. Het is nou. niet helemaal maar waar. Zei, ze nee, maar, een... maar ze hebben een wereld van verschil. De, de, de, de, de, de, arts, de, de ploegarts van Rabobank... wordt gewoon vervolgd. Er is gewoon een stafzaak tegen hem aan de gang. Tegen Geert Leijnders. Maar dus ze dus zijn dat, wat dat De dat, blinde de adoratie voor de sport... is daar zoveel groter dan bij ons. daar wordt wel een beetje... met de mantel der liefde worden bedekt. Uiteindelijk gaan we dan zien dat er misschien... wat minder scherpe tijden worden gereden in de wielersport? In de nou, ja, dat, dat zou goed kunnen. Maar wat je, maakt je dat nou eigenlijk uit? Of ze daar niks. nou een halve nou, minuut later precies. aankomen? Wat hey. Lander straks zei, we willen altijd een beetje hoger op het podium. Dat kan alleen maar als je harder fietst dan je opponent. Ik begin op kruif te lijken. <lacht> ja. Maar zo, of je nou, als we nou 33 kilometer per uur rijden of 35, ja, dat zie je niet. Maar niet. Meer dat uit. maakt niet niet uit. Dat is inderdaad waar. Oké, okay, dank jullie wel. Sportjournalist Nando Boers hoorde u en sportmarketeer Bob van Oosterhout... ging dus over wielrennen en over de rabotopman die zich zo belazerd voelt. Een mijlpaal, zo typeerde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken... Ali Akbar Salehi gisteren het overleg tussen Iran en de zes wereldmachten... over het omstreden kernprogramma van zijn land en die bespreking werd gevoerd in het Kazachse Almaty. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland zaten er aan tafel met Iran en boden aan de sancties te verlichten wanneer Iran gedeeltelijk stopt met het verrijken van uranium in de ondergrondse Fordo-fabriek. Het Westen verdenkt Iran daarvan te werken aan een nucleair wapenprogramma. Maar de Iraniërs zeggen nee, we zijn bezig om te kijken naar medische toepassingen. Bij ons de gast, politicoloog Jafari, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Jafari, goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat u er bent. Uh, gaat het hier inderdaad, zoals de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt, om een doorbraak? Nou, ik denk dat dat nog te vroeg is om het een doorbraak te noemen. Mm -hmm. uh, uh, ik denk dat je wel van een voorzichtig optimisme kan spreken, omdat er eigenlijk voor het eerst beide partijen niet vechtend de onderhandelingen ingaan, maar dat het gaat om ja, geven en nemen, wat bij onderhandelingen hoort. Mm. En he, uh, uh, wat al uh, net opgezomd werd, uh, van Iran wordt geëist dat uh, verrijking van uranium beperkt wordt, niet gestopt. Want dat was vroeger de eis waar tegen Iran zei, maar wacht even, wij hebben het recht om uranium te verrijken. Dat staat in internationaal verdrag. Dus dat wordt van Iran geëist. En er wordt geëist dat er uh, meer toezicht toegelaten wordt. Maar aan de andere kant krijgt Iran dus uh, iets van verlichting van de sancties. En plus inderdaad dat het he, uh, uh, niet hoeft te stoppen met uh, uranium. Waarom was het eigenlijk in Kazachstan? Nou, dat is een beetje symbolisch. Dat was uh, vanuit uh, Iran-geist uh, uh, uh, om een ja, neutraal land te hebben wat niet helemaal aan de kant van het Westen staat, mm -hmm. uh, uh, noem maar op. En ik denk dat het symboliek ook is dat uh, Kazachstan natuurlijk ook uh, kernwapens had uh, uh, tijdens de uh, Sovjet-periode. Uh, na de val ervan heeft het vrijwillig daar afstand van gedaan. Uh, Iran wil zeggen van kijk, uh, uh, okay. zo'n uh, groot issue is dat helemaal niet. Maar... Landen kunnen daar ook afstand van, uh, van doen. Wat is er nu concreet bereikt? Want er is dus inderdaad enige ontspanning. Ja. Uh, er werd gezegd door de Iraanse minister van Bijland Zaken. het ijs begint te smelten, maar wat is er heel concreet? Wat hebben ze gehaald nu? Heel concreet dagen? is er niets bereikt. Want dit is alleen maar het plan. Het voorstel waarover... In, op 18 maart en op 4 april nog gesproken moet worden over de details. Ja. Ik zei het al, ik ben ja, voorzichtig optimistisch hierover... Uh, omdat er nog een aantal beren op de weg liggen. Uh, ten eerste uh, de aankomende verkiezingen in Iran. Die zijn er over vier maanden. Uh, president Ahmadinejad treedt af uh, zijn presidentsverkiezingen. Um, hij is op een zijspoor gezet. Uh, als het om de onderhandelingen gaat... die worden eigenlijk geleid door de opperste leider... En ik denk dat het wel zo is dat hij wacht van om een nieuwe president te hebben... voordat er echt een doorbraak uh, bereikt kan worden. Want dat komt op de kanto van de nieuwe president. president. Dus ja. Ja. Nou, maar aan de andere kant zijn er ook problemen. Aan de kant van uh, het Westen en de, en de bondgenoten. Want direct uh, na de dag van de onderhandelingen, afgelopen donderdag... werd er in het Amerikaanse congres door twee leden een uh, resolutie ter discussie gebracht... die zegt dat de VS onvoorwaardelijk Israël moet steunen als Israël ook eenzijdig de militaire aanval op Iran hm. uh, opent. Dus je ziet dat uh, aan beide kanten er mensen zijn... die elke diplomatieke uh, uh, ja, doorbraak, oplossing proberen, doorbraak pro proberen, proberen te, te, te, te, te blokkeren. En wat is het belang daarbij? Hè? We weten het, het, het belang van ja. Israël. Israël heeft het inderdaad geroepen. Eén ja. uh, vrouwtje en we vallen Iran meedoogloos aan gesteund. Ja. Weten ze gesteund door de Amerikanen. Maar wat zijn andere belangen? Waarom, waarom willen mensen dat? Ja, kijk, ik, ik denk uh, één manier is om naar de uh, uh, nucleaire uh, onderhandelingen te kijken. Maar ja. als je uitzoomt, uh, dan zul je eigenlijk naar de machtsverhoudingen in de regio moeten kijken. En wat er op langere termijn uh, op het spel staat. Ik denk dat uh, de Amerikanen op lange termijn sowieso bezorgd zijn over hun uh, concurrenten als China en Rusland. En dat daar, dat zie je nu ook met Syrië, hè, dat daar Rusland uit de regio moet. En uh, invloed van China ook kleiner moet, want... Uiteindelijk is de economische groei van China afhankelijk van olie. Ja, nou, de oliedollar of de olie-rendenbied. Olie nou, als je In dit als geval, dus ja. die regio voor lange termijn... en dan, he, dat is hoe landen denken over periodes van 100 mm -hmm. jaar onder je controle hebt... is dat een enorme voordeel. Maar op korte termijn spelen ook dingen een rol. De Amerikanen gaan weg uit Afghanistan en uit Irak. En de facto betekent dat een grotere rol van, van Iran. Ja. En ja, Iran moet je dus klein houden. En dan hebben we ook nog de Arabische revoluties. Ja. Maar ja. uh, 180 ultramoderne uh, centrifuges uh, worden geïnstalleerd. Hè? En dat uranium kan dan vijf keer sneller verrijkt worden. Ja, uh, is dat nou echt alleen voor vreedzame doeleinden? Zoals Iran altijd heeft beweerd, of is dat toch schone schijnen? Kijk, dat weet je nooit 100%. Dat is, dat is, dat is hoe, het, hoe het gaat. Maar uh, ik kan in, in ieder geval naar uh, de ja, uh, rapporten die hierover zijn verschijnen wijzen... Twee rapporten uit 2007 en 2011 van de gezamenlijke veiligheidsdiensten van de VS. Die zeggen dat Iran op dit moment geen nucleair... Uh, uh, kernwapenprogramma heeft, dat hij dat in het verleden wellicht heeft gehad tot 2003, maar daarmee gestopt is. Maar geen bewijs dat het dat voortzet. Uh, eigenlijk denk de, denken de Israëlische militairen hetzelfde erover. Internationaal atoomagentschap die camera's heeft hangen daar. Dus het is ook niet makkelijk om zeg maar uh, zonder het weten van de wereld van de ene moment die stap te maken. Hè? Dus want dan hangen camera's. Uh, Inspecteurs gaan naar Iran. Er zijn een aantal. Problemen. Uh, meer toezicht is nodig. Ja. Maar, Ze mogen eh, niet op alle plekken komen. Hè? Ja, het bijvoorbeeld niet op een militaire plek. Ja. Want dat is, dat is het. het Parchin heet het. Uh, uh, Iran zegt van ja, jullie zouden ons ook niet toelaten... tot je uh, militaire, militaire is. Ja. Uh, mm -hmm. Wat wil je daarmee? Dus dat ligt maar. Het probleem is eigenlijk vertrouwen. En um, heel veel experts zijn het erover. Kijk, er is één gamechanger, denk ik... in deze onderhandelingen. Mm -hmm. En dat is als het Westen zou zeggen... En wij erkennen het recht van Iran om uranium te verrijken. Mm -hmm. Maar daartegenover willen we de allerstrengste toezicht. Nou, wat, wat zou met zo'n positie gebeuren? De bal ligt bij Iran. Ja. Als Iran dat zou weigeren, ja. dan, dan is het, is het ontzettend verdacht. Van ja. oké, okay, uh, als je dat dus... Je wilde toch het recht? Maar, ja. Elk, ja. maar ik denk dat dat echt een gamechanger zou zijn. En de vraag is natuurlijk waarom dat voorstel niet gedaan wordt. Nou ja, ik de, denk dat de, de, de sancties langzaam langzamerhand... toch ook een enorme druk op dat land uh, leggen. Hè? Ja. Dus dat, dat speelt ja. natuurlijk ook een grote rol. Ja. Hoe staat het er economisch voor? Nou, ik kom net uit Iran, oh. uit een uh, onderzoeksreis. Uh, ja, kijk, de mensen voelen de druk enorm. Um, Iraanse munt is afgelopen tijd 70% in waarde gedaald. Uh, uh, 70? 70 procent. Ja, dus ja, alle importproducten zijn enorm duur geworden. Maar het betekent ook andere, andere producten. Mensen mm -hmm. moeten echt een tweede baan vinden... om derde baan om, om rond te komen. Maar de sancties gaan niet ver genoeg... om het regime ten val te brengen. Want het is echt een illusie. Je hoeft een reis naar Iran te maken... als je denkt dat het een land is die aan de rand van de afgrond staat. En waar de bevolking zo hard moordt dat... Ja, nee, de nee, zitten vast klopt niet. in zadel. Dat okay. klopt niet. Mm -hmm. En dat is ook eerder met landen niet gebeurd. Ja. Hè? Uh, economische ja. sancties. En dit is een regime... Wat een achtjarige oorlog met Irak heeft overleefd. Ja. Nou, tenzij je die kant op wil gaan, uh, is het. Maar ja. wacht even, u komt er dus net vandaan. Ja. Hoe, hoe, hoe praten mensen erover als je gewoon in de kroeg zit? Uh, hebben ze daar ideeën over, over, ja. over deze hele materie? Of, of, of zijn ze gewoon druk bezig om hun kostje bij elkaar te ja, scharren? Dat is, dat is ook het probleem wat ik met die sancties heb. Ja. Van de, de, uh, uh, uh, eerder gingen de discussies over politiek vooral. Van, van Hoe bereiken we hervormingen? Hoe zorgen we dat er uh, democratisering komt? En noem maar op. En nu wordt er nog steeds afgegeven op, op, de, op de regering. Want het zijn stelletje zakkenvullers enzovoort. Ja, het verhaal is bijna overal uh, hetzelfde. <laughs> um, maar mensen hebben het vooral druk over met overleven. Van, uh, uh, ja, hoe hoe kijken ze, kijk ze dan tegen u aan? Nou, ze willen vooral ook weten van wat speelt er in het Westen. Nee. Kijk, dus is heel veel nieuwsgierigheid. En je ziet daarin ook dat Iraniërs niet geïsoleerd willen zijn. Het is echt een... een, een ja, brijzende bevolking. Uh, heel veel jongeren die uh, vooral echt geïnteresseerd is van uh, wat gebeurt daar aan de andere kant. Ja. Vertel me. En zij nemen ongetwijfeld ook kennis van die onderhandelingen nu. Uh, ja. Nog even, ik wil even terug wat u eerder zei, want dat was interessant. Een oplossing zou zijn, een game changer, zo noemde u het heel mooi, Zo zijn, als je zegt van nou, verrijkt uranium produceren, dat mag. Maar je krijgt het allerstrengste toezicht van de wereld. Waarom wordt dat niet voorgesteld? Ja, dat heeft dus denk ik te maken met de. Ja, druk die er vanuit pressiegroepen in die landen uitgeoefend wordt. En met de ja, lange Amerika. termijn. Ja. Kijk, er is een, uh, net de autobiografie van Jack Straw verschenen uh, in Engeland, minister van Buitenlandse mm -hmm. Zaken. Die praat over uh, de opening die er was toen de hervormingsgezinde president Gatami aan de macht was, begin ja. 2000, 2003. Maar hoe toen uh, bijvoorbeeld uh, Bush en uh, Israël echt, uh, want hij ging heel veel bezoekjes aan Iran brengen, dat gewoon getorpedeerd hebben om te zorgen dat die opening er niet kwam. En hmm. ja, die window of opportunity, zou je kunnen zeggen, ja. is toen dichtgegooid. Ja, en die nu weer een heel klein beetje terug. Maar anderzijds, je hebt ja. ook een Iraans regime, ja. dat zou ook een eerste stap kunnen zetten. Absoluut. Oh, die Absoluut. kunnen die game changer inbrengen. Ja. En die doen dat niet. Waarom ja. doen die dat niet? Ja. Want dat zou goed zijn voor de bevolking... die Precies. inderdaad moordt of denkt die Ayatollahs... laat maar hangen, ja. we doen het lekker zo. Nee, ik zei het al, aan die kant zitten er ook natuurlijk grote problemen. Het is ja. een regime dat zijn legitimiteit steeds meer verliest. Al verloren heeft en, en dat brokkelt ja. uh, verder af. Uh, nou, ze zijn er ook heel erg grappig op... Om internationaal terrein succes te behalen. Kijk, dat succes kan tweeledig zijn, hoor. Ik bedoel, het kan ook het feit zijn... dat je juist in die onderhandelingen eruit komt... en, ja. en uh, relaties uh, normaliseert. Maar het kan ook zijn... en dat is vooral de gedachte van de militaire top in Iran... die denken van, maar wacht eens even. Ja. Uh, ons buurland is in 2001 aangevallen. Andere buurland in 2003. En landen die atoomwapens hebben... Noord-Korea en zo, die worden die niet worden aangevallen. aangevallen. nee. <laughs> En dus, er is een, en, en, en dat is mijn een beetje hypothese, dat in de afgelopen tien jaar Iran geleid wordt door die paranoïde psychologie van de militaire top, die niet helemaal uit de lucht gegrepen is. Ook als je op dit moment kijkt naar wat voor wapenexport er naar Saudi-Arabië gaat, naar de uh, uh, golfstaten, dat is echt beangstigend. En ja, dat zien zij natuurlijk met leden ogen aan van uh, oké, okay, wat, wat gaat hier gebeuren? Mm. 18 maart, hè, volgende gesprek. Ja, zei u net. Zeker. En dan april, dat wordt cruciaal. Nog even allerlaatste, die nieuwe president die er gaat komen. Waar wordt op voorgesorteerd? Zou het helpen als dat weer een ontspannen, ontspannen man alla is? Of wordt het een ja. hele uh, marionet van de Ayatollahs ja. zoals Amerika? Het is dan. in ieder geval uitgesloten dat hervormers, mensen als ja. Gatami, meedoen. Klaar. Daarvoor zijn deze verkiezingen niet maar. vrij genoeg. Maar. De ruimte is er niet. Dus. De keuze is tussen conservatief en conservatief. Maar wordt het een, uh, uh, uh, uh, een provocatieve conservatief... of wordt het een gematigde conservatief? Ja. En de kans op de tweede is heel erg groot. Maar als iedereen deze vragen mij stelt... zeg ik van de Iraanse presidentsverkiezingen... zijn altijd een verrassing. Niemand zag Ghatamia aankomen. Niemand zag Ahmadinejad aankomen. Ja, wat staat ons over vier maanden te wachten? Maar er zijn toch wel kandidaten? Die zijn nog niet helemaal bekend. Oh. Er wordt over ge gepraat. Ik denk dat we uh, over, over twee maanden echt kunnen praten... over wie er in de uh, game zitten. Juist. Dank. We spraken met de politicoloog aan de Universiteit Leiden... Pijman Javari over het overleg tussen Iran en de zes wereldmachten... over het Iraans kernprogramma dat deze week plaatsvond in Kazachstan. Nog even lekker werk mee. Chris Berry hoorde u met het nummer Flower Empty Tree uit maart 2011. Deze week werd duidelijk uit de cijfers van het Centraal Planbureau... dat Nederland in zwaar weer verkeert. Nou, we hadden het er om half negen ook al over. Het overheidstekort is te hoog en de werkloosheid stijgt. Maar hoe komen die werkloosheidscijfers eigenlijk tot stand? Hoe worden die berekend? Daar is al jaren discussie over werd in het verleden iemand die minder dan 12 uur per week werkte... maar wel meer wilde werken, aangemerkt als werkloos. Tegenwoordig hoort iemand die 1 uur of meer per week werkt... al bij de werkenden. Ja, schiet mij maar lek, denk ik dan. We gaan erover praten met Matthijs Bouwman. Hij is economisch journalist en beurscommentator. Goedemorgen. Goedendag. Ja, er zit dus een enorm verschil in dat berekenen van werkloosheid. Ja, dat kan je op allerlei manieren doen. En inderdaad, het, het meest opvallende verschil op dit moment is uh, de Nederlandse definitie. Die, je zei het goed, uitgaat van uh, minstens twaalf uur willen werken en geen werk hebben. Of maar elf uur werk hebben, hè, dan ben je dus ook werkloos. Uh, en, en de internationale definitie, die al zegt uh, op het moment dat je één uur wil werken terwijl je geen werk hebt, dan hoor je er al bij als je wil werken, maar geen werk hebt zelfs. Precies, daar gaat het om. Hè? Dus mensen die niet willen werken en geen werk hebben... die, zijn die noem je niet werkloos. Hè? Dus mensen nee. die bijvoorbeeld okay. uh, uh, huisman of huisvrouw zijn. Maar goed, uh, is het niet makkelijker als we af gaan spreken... dat we dit op één manier berekenen? Want uh, je hebt dus in Nederland ja. al... Weet je, in Europees verband... zal dat waarschijnlijk nog veel meer verwarring veroorzaken. Nou, Je hebt dus eigenlijk twee instellingen in Nederland... die het allebei uh, vaststellen... Of Eigen, nou, ik zat het goed proberen uit te leggen, want het is lastig. Je hebt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn de, de statistici die moeten kijken hoe de situatie nu is. Die gebruiken hun eigen definitie, de Nederlandse definitie, die dus over die twaalf uur gaat. Dan heb je ook het Centraal Planbureau. Die qua, dat is de instelling die met die voorspelling kwam uh, afgelopen week. Uh, en die gaan uit sinds kort pas van de internationale definitie. Dus op dit moment is de werkloze beroepsbevolking... volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... 592.000 mensen. Maar volgens het Centraal Planbureau loopt de werkloosheid dit jaar op naar 560.000. Dus hij loopt op naar iets wat lager is dan wat we wat nu hebben. Heeft, ja. Ja, dus daar, daar, dat leidt altijd tot verwarring in dit soort situaties. Dus eigenlijk normaal gesproken zou je dit soort gesprekken niet voeren. Het kan ons wat schelen wat die definitie is. Maar nu loopt het op naar iets wat lager is dan we al dachten te hebben. Ja, dan, dan geeft het wel wat verwarring. En het logische zou zijn als het Centraal Bureau voor de Statistiek... zich aanpast aan de internationale definitie. Want die lopen eigenlijk een klein beetje uit de pas. En hoe zit dat Europees Europees gebruikt iedereen dus die, die definitie. In elk geval als ze aan Europese instanties uh -huh. rapporteren. Zoals Eurostat, hè, het Centraal Bureau voor de Statistiek van Europa. Um, dan rapporteren ze allemaal die definitie met, uh, met, met die één ja, die die uur. uur. Dat dat uur. uur. Nou, maar Mathijs, er wordt natuurlijk handig geshopt door politici. Hè? Die kunnen nu gebruik maken in Nederland van of de CPB-cijfers of de CBS-cijfers. gelang ze hun politiek belang hebben. Ja, ik denk dat iedereen het heeft over de CBS-cijfers. Over uh -huh. hoe erg het is en dan vervolgens als ze gaan praten over uh, hoe, hoe somber ziet de toekomst eruit... eventjes in hun hoofd overschakend naar die CPB-voorspelling. Overigens, het Centraal Planbureau zegt in zijn voorspelling... ook altijd nog de werkloosheid volgens de oude definitie erbij. Die berekenen ze ook. Mm -hmm. Maar goed, dat klinkt alweer fijn. Maar het is nog veel erger dan jullie tot nu toe zeggen. Ja. Want nou. we hebben nog meer definities. We hebben ah. ook namelijk het UWV, hè, de instelling die de uitkeringen regelt... Mm -hmm. die meet ook het aantal werklozen. Die doen ze door de bijstand en de WW-uitkeringen bij elkaar op te tellen. Ja. Dat noem je de niet werkende werkzoekende. Hallo, bent u daar nog? Ja hoor. En dat, dat is weer een ander getal. En dat zit op 604.000. Dus dat is weer nog hoor. Nou ja, weet je, ja. Het, het ligt wel bij elkaar in de buurt allemaal. 592, ja, 65, ja. 60, 604. Het is nou ja. ook niet zo dat, dat die verschillen schrikbarend zijn. Nou, nee, nee, en de ontwikkeling is ook hetzelfde. Hè? Ja. Dus dat gaat, het gaat, want ik weet ook niet zo goed hoe, hoeveel dat is, 600.000 werklozen. Hè? Is dat nou, nee. hoe, hoeveel meer voelt dat als 500.000? Ja. Het gaat natuurlijk vooral om de trend die erin zit. Ja. En die is bij allemaal hetzelfde, omhoog. flink omhoog. Absoluut. Ja, ja, en dan nou is er ook nog in de geschiedenis... Uh, zijn er allerlei methoden ontwikkeld om die werkloosheid te meten. Want dit is natuurlijk ook een uitkomst. Kun, ja. je, kun je daar ook nog iets over vertellen? Nou, in dat nog het ver... ja, ik, ja, <laughs> ja hoor, dat is, <laughs> is zeker. Het is... Tot nu toe is het al waanzinnig leuk met al die cijfers. Ja. Uh, nee, de, de, de grap is dat in de jaren tachtig, toen de werkloosheid ook heel hoog was, toen telden we eigenlijk in feite de, de uitkeringen bij elkaar op. Dus ja, hoeveel mensen hebben er een uitkering? Uh, je keek of hoeveel mensen staan ingeschreven bij toen nog het GAK... het arbeidsbureau, oh, ja. als werkzoekende. Nou, uh, dat telden ze bij op en dat ging naar richting de miljoen. En dat vond Ruud Lubbers, toen de tijd premier, Vond dat niet leuk. Die had eigenlijk gezegd, de werkloosheid mag niet boven de miljoen, dan treed ik af. Niet met zoveel woorden, maar dat had hij geïmpliceerd. Dus toen zijn we op een gegeven moment, toen het in de buurt van de miljoen kwam... toen hebben we eens gedacht, meten we dat eigenlijk wel goed? En uiteraard maten we het niet goed. Die bakken die waren vervuild, vond men, wat ook wel zo was. Mensen die al werk hadden, hadden zich nog niet uitgeschreven. En toen zijn we overgegaan op de methode die we nu gebruiken. En dat is eigenlijk op basis van een enquête... En het enige wat, wat ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek doet... is uh, ze bellen, uh, of ze laten uh, Nederlanders bellen. En uh, dan vragen ze, heeft u werk? Nou, Als het antwoord is nee, dan is de volgende vraag, wilt u werken? Als het antwoord is ja, dan is de volgende vraag... wilt u meer dan 12 uur werken? En als daar het antwoord ja op is, dan heb je één werkloze geteld. Ja, precies. Nou, nou is het... Het blijft iets briljants natuurlijk. Uh, het, het verschil tussen die één die uur en die twaalf en die uur... Dat is niet zo significant, zeg je. Waarom, wat uh, dat met maar waarom wordt er niet vorm gezegd? We kiezen gewoon voor één uur en dan zijn we van alle ellende af. Ja, ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek die zal ooit omgaan, denk ik. Maar wat maar is hun heeft... belang om vast te houden zo op, zo op, aan, dat, aan dat oude uh, principe? Ja, twee redenen. Een, een, een praktische reden dat het heel vervelend is... om je definitie te veranderen, want plotseling zit er een knak in al je lijntjes. Oh, nee. je, je, geschieden, je kunt dan niet meer goed het verleden met het heden vergelijken. Dus daarom houden statistici helemaal niet van definitieveranderingen. Uh, een andere reden is, en de inhoudelijke reden die zij geven... is dat het gevoel wat wij hebben bij werkloosheid... Dat begint pas als je nou wel anderhalve dag wil werken. Iemand die zegt, ik zou best vijf uur willen werken. En dat doe ik nu niet. Ja, vinden we die nou werkloos? Is dat nou een probleem? Is die nou zielig? Dus het gevoel wat Nederlanders, zo schrijven ze het zelf, hebben bij het probleem werkloosheid... dat begint niet bij één uur. Nee. Nou, er zinkt wel wat het in zit eigenlijk. Ja. Dus dan is die andere definitie eigenlijk beter. Um, dan is twaalf uur beter. Wordt... Ja, totdat ah, je bedenkt ja. dat iemand die, die, die elf uur werkt. En ze bellen hem op en die zegt, uh, wil u eigenlijk 13 uur werken? En dan zegt hij ja, die tellen we weer wel als werkloos. Ja, ja. Dus het is altijd zo met die definities. Aan de randen van die definities is het een beetje arbitrair en wat toevallig. Uh, maar het belangrijkste is dat wij gewoon zien, op, aan alle, alle cijfers die we, die we op dit moment zien... dat de werkloosheid schrikbarend hard oploopt. Nee, dat begrijp ik al, want Bas vroeg het al even. Er zijn de politici die daar op een of andere manier hun voordeel mee doen... met die verschillende meetmethodes. Dat valt dus wel mee, maar ja, andere, wel mee. andere mensen wel? Um, nou, nee, ik, heb, ik ken dat eigenlijk niet. Waar je wel je voordeel mee kunt doen, hè, als je van de ene of de andere kleur bent, is het feit dat bijvoorbeeld de definitie uh, op basis van die enquête en de definitie op basis van het aantal uitkeringen: dat daar wel grote verschillen tussen zitten. En dat ook vaak een grote groep mensen is die bijvoorbeeld wel een uitkering heeft, maar niet meetelt bij die werkloosheid, omdat ze bijvoorbeeld niet direct aan het werk kunnen. Ze hebben bijvoorbeeld geen opleiding, of ze spreken de taal niet goed... of ze zijn te lang werkloos om nog mee te kunnen draaien. Die noemen we niet werkloos, maar die krijgen wel een uitkering. Nou, en daar voel je wel dat daar wat politieke spanning te vinden is. En hoe groot is die groep? Uh, dat is best een grote groep. Dat, een, dat gaat wel om honderdduizenden. Uh, dus het, het, het vreemde is dat mens, sommige mensen zijn werkloos... maar hebben geen uitkering... Bijvoorbeeld hè, mensen die, uh, uh, laten we even simpel zeggen, huisvrouwen... die eigenlijk wel zo willen werken, maar dat nu niet doet. En er zijn ook een groep mensen die is niet werkloos... maar krijgt wel een uitkering. Uh, dat kunnen bijstandmoeders zijn met jonge kinderen. Maar ook mensen die volgens het, volgens het UWV eigenlijk niet op dit moment geschikt zijn. Uh, die hebben nog opleiding nodig of, of die zijn misschien aan de drugs. Of uh, ja, dat soort groepen die uh, niet geschikt zijn om, uh, om direct morgen te gaan werken. Nou, er dus zitten meer nuance in dan, uh, dan ik voorheen dacht... Het is een Dan gruwelijke op. business. <laughs> <laughs> Dankjewel. Matthijs Bouwman, economisch journalist en beurscommentator. Het ging dus over het berekenen van werkloosheidscijfers. Nou, we hadden het eerder in de uitzending over lezen en dyslexie. Maar mensen met dyscalculie, die, die zullen hier ook wel problemen mee hebben. En ja, die kunnen misschien iets met het volgende onderwerp. Want dat is wel. Je kunt niet winnen van Parkinson. Maar je kunt je verlies wel zoveel mogelijk uitstellen. Dat is het motto van Teus van der Kolk. Hij is 53, hij is Parkinson-patiënt. En liep in 2011 zijn eerste marathon. Zijn sportieve prestaties heel opmerkelijk. Omdat Parkinson-patiënten de neiging hebben om naarmate de ziekte zich aan te verder ontwikkeld, steeds minder actief te worden. Maar meer bewegen kan ze helpen. En dat stelt Martin Munneke. Die is bewegingswetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderzocht 600 patiënten die allemaal een sportcoach toegewezen kregen. Dat levert een nieuwe inzicht op. En die werden gisteren gepubliceerd in het toonaangevende British Medical Journal. Martin Munneke, thuis Van der Kolk. Welkom. Dank u wel. Fijn dat u er bent. Komen lopen, meneer Van der Kolk? Nee, dat hoop ik, hè? Nee, dat... Uh... <laughs> Dat was iets te vroeg ervoor. Ja, ja. Hey, eventjes, wat is Parkinson? Kunt u dat omschrijven? Wat doet dat met je lichaam? Uh, het, het begint eigenlijk heel sluipend. Mm -hmm. Het begint met hele kleine signalen in je lichaam. Dat het niet meer werkt zoals het zou moeten werken. Bij mij was het dat mijn linkerhand niet meer uh, mee wou zoals mijn rechterhand wilde. Mm -hmm. Ik stond op een gegeven moment uh, een plafond te verven thuis. En dat deed ik met mijn rechterhand, terwijl ik linkshandig ben. En dat was voor mij het eerste signaal. Je niet meer meedoet dat je, je kan gewoon je hand niet meer controleren. Je kan wel, maar het wordt in één keer niet je voorkeurshand meer. Hey. Je, je, je controle over die hand wordt minder dan over de andere hand. Mm -hmm. waar, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? Wat, wat doet Parkinson uiteindelijk met je lijf? Uiteindelijk, ja, dat, dat, is, uh, dat gaat heel ver. Mm -hmm. Ik ken Parkinson patiënten die dus in een rolstoel zitten ja. en die eigenlijk niets meer kunnen. Goh. Want, maar, maar, is het iets in je hersens? Ja, een klein stukje in je hersenen sterft af. Hm. Waardoor een uh, stofje dopamine niet meer aangemaakt wordt. En het gaat steeds verder. Maar goed, u ontdekte dat op een gegeven moment dat u dacht, hey, die hand die doet het niet meer goed. En dan uh, de, hebt u op een gegeven moment die diagnose Parkinson gekregen. Ja. Dat is natuurlijk iets verschrikkelijks. Maar ik, ik zei het al, je hebt dus de neiging om dan steeds immobieler te worden. Hoe ja. Ja, dat, dat is... ging dat bij u? Uh, van nature is dat misschien een neiging, omdat je steeds moeilijker gaat bewegen. Ja. Ik heb uh, uh, dat ook. Ik, ik heb het in 2002 gediagnosticeerd. Ja. Dus het eerste jaar was heel moeilijk, omdat ik aan medicijnen moest wennen. Mm -hmm. was ik heel vaak ziek. Daarna een periode die, uh, die wat beter was, maar waar ik langzamerhand uh, mega, mobiel wel, wel steeds achteruit ging. Ja. qua beweging. En. Uh, ik ben toch altijd wel blijven bewegen, wandelen en dat soort dingen. Dus ik, ik had nog een redelijke conditie. Juist. En op een gegeven moment uh, vroegen mijn kinderen of ik buiten kon spelen. Omdat ze wat ruzie hadden over de, de, de spelregels van het spel. <laughs> en toen naar buiten. En toen naar buiten, ja. Want met, met, met sport en bewegen kun je dus dit soort problemen te lijf gaan, meneer Munneke? Ja, ja dat, dat, um, nou we weten allemaal dat, dat sport en bewegen goed is. Um, ja. voor, voor iedereen is het goed uh, om, om te bewegen. Um, en het feit dat, dat Parkinson-patiënten door hun fysieke problemen... maar ook door mentale problemen uh, minder gaan bewegen, dat, dat was bekend. En die mentale problemen is ook belangrijk om te noemen. Ja, want... precies, want dat, dat wil ik u vragen. Die zijn er ook? Ja, zeker. En, um, want, want heel veel mensen zien Parkinson als een probleem... van uh, een beetje stijf, een beetje trillen, gebogen houding. En dat, dat is het. Uh, in de praktijk blijkt dat, dat Parkinson veel breder is dan dat. Mensen mm -hmm. hebben ook moeite met, uh, met het nemen van beslissingen... Uh, worden trager in het denken, worden apathisch kunnen depressief worden. Dus al die, al die aspecten bij elkaar maakt dat je ook uh, veel meer geneigd bent om, om inactief te worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, Teus, we waren even gebleven bij dat je ja, kinderen zeiden, kom eens even naar buiten, want wij hebben ruzie. Toen dacht je, oh nee, dat kan ik niet meer, of ik ga het toch maar doen. Want dat was een omslagpunt, hè? Ja, dat, dat was een omslagpunt. De, toen dacht ik van, dat, dat ga ik wel doen, want ik heb al zo vaak nee gezegd tegen de kinderen. Dus ze, ze komen in feite al een aantal dingen tekort. En dat was eigenlijk een eye-opener, want toen bleek dat ik nog wel hard kon rennen. Hey. Niet meer wandelen, uh, maar wel hard lopen. Ja. En dat, dat was heel gek. Ik had wel na 50 meter... een knallende spierpijn in mijn kuiten. Mm -hmm. Terwijl je normaal meestal de volgende dag... pas spierpijn hebt als je gesport hebt. Maar het ging wel. En dat was voor mij eigenlijk de... de start van een uh, serie jaren... waarin ik heel veel buiten speelde met de kinderen. Ja. Ik dacht dat dat het was. En hard liep dus? En daarbij tikkertje speelde, even stoppertje... en uh, met balspelde, voetballen meedoen. En veel hardlopen, ja. ja. En dan komt uiteindelijk hardlopen, dan is het gewoon het rondje om de wijk... En ja, de, de kinderen twee worden natuurlijk dan. op een gegeven moment te groot om, om buiten te spelen. Ja. En ja. ook in de winterperiode ja. is dat wat minder. Dus toen ben ik zelf maar gaan hardlopen. Op een gegeven moment... En de motivatie daarvan was eigenlijk dat ik eigenlijk wilde gaan hockeyen. Dat was natuurlijk wel erg ambitieus. Mm -hmm. Maar ja... Uh, Daarvoor ben ik dus gaan trainen met hardlopen. Onder Even leiding maar. van een, uh, zomaar zeg zelf? Of, of zelf, ja. heb een paar schoenen gekocht en... Uh, aan de, aan het bol in. Het bolzien, ja. <laughs> ja. maar dat is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk. Want ja. je, we, we zeiden net in de inleiding dat je marathons liep. Nou, ik heb nooit lang, verder dan een half uh, volbracht. En dat vond ik al heel wat. Ik bedoel, dat is echt een, een gigantische inspanning, een marathon lopen. Ja, en het gaat eigenlijk heel gemakkelijk achteraf. Oh. Ik ben nu drie jaar aan het hardlopen. Ik heb twee marathons gelopen. Uh -huh. En één was al na anderhalf jaar training, zeg maar. En dat, dat is, is niet lang. Ook voor een gezond iemand van mijn leeftijd ja. niet. Maar hoe, hoe kan dat, Maarten? Ja, dat, dat is bijzonder. Um, die, wat je ziet, wat Theus wat ook... Uh, we hadden het net van tevoren nog even over. Um, aangaf, dat, dat hij heeft zijn grenzen verlegd. Um, wat, wat hem nog steeds moeite kost, is uh, draaien in de, in de keuken. Op kleine, kleine oppervlakte zeg maar, een, een draaibeweging maken. Dan, dan val je ook soms nog teus. Dat ja. vertelde me net. Um, terwijl dat, dat rennen wel goed gaat. En dat, dat heeft te maken met een, een, een ander gebied in de hersenen wat je gebruikt. Oh, dat is het. Um, traplopen bijvoorbeeld gaat ook makkelijker. Hey. Uh, dan gebruik je zeg maar, de treden als een soort cue. Om, uh, om die stappen te maken. Een zebrapad overlopen gaat makkelijker dan gewoon de straat oversteken. Omdat je die wit-zwarte ja. kadans, je ja. maakt een kadans het ja. Dat is met met hollen Ja, je, die kadans wordt afgedwongen ja. zeg maar, door, door, ja. de, door de strepen uh, op de vloer... of door, uh, door de traptreden. Met dit inzicht, wat valt er te winnen voor paars en patiënten? Nou, wat, wat wij in, in het onderzoek ook hebben onderzocht is... Um, kun je mensen meer laten bewegen dan ze zelf denken. Ja. En Teus heeft dat zelf ontdekt. Die heeft, die heeft op een gegeven moment ontdekt dat hij uh, steeds verder kon leuk, uh, lopen. Uh, uiteindelijk die marathon kon lopen. Heel veel mensen hebben dat niet ontdekt. En uh, wat wij gedaan hebben is een, een activity coach... gekoppeld aan Parkinson-patiënten. Dus een, een fysiotherapeut die speciaal opgeleid is... om Parkinson-patiënten te behandelen. Mm -hmm. Aangesloten bij Parkinsonnet. Uh, en die, die fysiotherapeuten hebben patiënten begeleid om een eigen grens op te zoeken, om te kijken... wat kan ik nu als patiënt nog wel? Uh, wat zijn mijn mogelijkheden? Hoe kan ik het bewegen vergemakkelijken, uh -huh. um, Kan ik zelf doelen stellen die ik wil bereiken als het gaat om bewegen? En lukt me dat ook. Maar is dat inderdaad allemaal geënt op, die, op diezelfde gedachte... een ander deel van je hersenen aanspreken... en zorgen dat je die cadans aanbrengt... waardoor eigenlijk iedereen in potentie een, een marathonloper wordt? Die Parkinson heeft. Nou, de, de, deels is dat gebaseerd op die gedachte. Ja. Maar, maar het is in ieder geval zo dat je patiënten uh, helpt. Om uh, datgene te, te doen wat, je, wat mogelijk is. Ja. En uh, als patiënten dat niet weten. Als patiënten niet weten dat ze makkelijker lopen. Uh, met behulp van strepen. Kun je, kun je dat, dat aanbieden. Ja. Um, dus je kunt, kunt mensen echt coachen. En dat is ook de, de, de rol van de fysiotherapeut in ons onderzoek geweest. Mm -hmm. Echt een coach zijn voor de, voor de patiënt. Uh, om patiënten verder te brengen dan ze, dan ze zelf dacht het te kunnen. Ja. Uh, teus, sinds je dus zoveel hard loopt en uh, ook een marathons rent... heb je het gevoel dat je ziekte daardoor... Uh, uh, ja, is, is, is dat, dat het proces langzamer gaat... of dat het misschien zelfs teruggaat of stilstaat? Of heeft het daar dat invloed, ge dat gevoel heb ik wel, ja. Ik kan het natuurlijk nooit bewijzen... Ook omdat ik niet weet hoe het was gegaan als ik dat niet had gedaan. Ja. Maar het is uh, voor mij wel... wel een sterk gevoel dat het nu echt goed met me gaat. Ja. Relatief. Of, ik, ik weet niet of, dat, of is dat meetbaar? Ja, dat is meetbaar. In, in ons onderzoek, onderzoek is dat niet uitgekomen. We hebben, niet? Uh, nee, dat is, dat is er niet uitgekomen. We hebben een heel Als... groot onderzoek. We, we hadden natuurlijk gehoopt, we hebben een onderzoek opgezet... dat, dat is uitgevoerd door twee promovendi... Uh, die bij ons uh, in het rapport zijn aangesteld. Marlies van Nimwegen en uh, Alena Speelman. Oh. En die hebben vier jaar lang onderzoek gedaan... naar, uh, naar dit fenomeen. Uh, ze hebben 600 patiënten verdeeld in twee groepen. En de ene groep kreeg zeg maar, die coaching en de andere groep kreeg dat niet. En we hadden gehoopt dat uh, uiteindelijk patiënten in de groep die die coaching kreeg... veel meer zou gaan bewegen en ook uh, betere kwaliteit van leven zou hebben. Uh, minder ziekteprogressie zou laten zien. Ja. Nou, dat is uiteindelijk niet aangetoond in ons onderzoek. Wat we wel zien is dat uh, patiënten uh, fitter zijn geworden. En wat ook heel belangrijk is, uh, dat patiënten niet vaker vallen. Het uh, ja, vouwrisico ja. Val, is bij Parkinson heel groot. Heel veel Parkinson-patiënten vallen, jaarlijks. Um, en in ons onderzoek bleek dat er geen verschil was tussen de twee groepen. als het gaat om het uh, vouwrisico. En dat is best een heel belangrijk gegeven. Ja. Want dan, dan kun je patiënten dus in ieder geval adviseren. om meer te gaan bewegen, om een grens op te zoeken. Ja, maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Hè, wat, het, wat er bij het thuis gebeurt. Dus die voelt zich dus wel veel fitter, maar die valt nog wel. Ja, maar, ja, maar dus de vraag, maar dus ja, niet vaak. dat niet, wordt in minder gevallen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat weet je, je dus nooit. Ja. Ja. Dat weet je dus nooit. Maar goed, was, ik, ik zei vroeger net al even, was dat eigenlijk een teleurstelling? Want eigenlijk hadden jullie waarschijnlijk verwacht dat er significante resultaten zouden komen. Ja, nee. Of dus, niet? Dus, nou, in die zin een teleurstelling, dat we hadden gehoopt dat dat ja. uh, over de hele groep zou gebeuren. Wat we wel zien, is dat er dus een aantal positieve effecten zijn. Ja. En ook dat er um, heel veel enthousiaste geluiden zijn van, van mensen die meegedaan hebben aan het programma. Hm. Die voelen dus zich geestelijk sowieso al beter. Ja, en, en verhalen zoals van teus die horen wij ook binnen het programma. Ja. Uh, mensen die aan ons programma hebben meegedaan. En wat we nu denken is dat we... Uh, nog intensiever mensen moeten begeleiden. Mm. Nog intensiever moeten trainen. En dan zijn we nu bijvoorbeeld ook met nieuw onderzoek bezig... waarin we patiënten elke dag... Uh, een stuk laten fietsen. En laten kijken of dat dan effecten heeft... Uh, op de ziekteprogressie. Mm. Op, de, het op het brein. We gaan mensen dan ook echt... Uh, zeg maar, in, in de scanner uh, leggen... Om, om te kijken van wat, wat verandert er in het brein. Ja, precies. Uh, dat, is, dat is natuurlijk een heel belangrijk. Daar moet je achter komen. Toch is er nu een publicatie in de British Medical Journal. Dat wordt niet de laatste publicatie dus over dit onderzoek. Nee, absoluut niet. Het is, het is, een, het is een belangrijke stap geweest. Ja. Um, maar het, het is een tussenstap. En um, er is hoop dat, dat, dat. Wij wij verwachten dat er uiteindelijk echt iets uh, te veranderen is aan het ziekteprogress door meer te gaan bewegen door Was, te gaan sporten. Uh, maar dat zie je dus nu, ja, de indicatoren die zijn er, die liggen ja. aan de buitenkant. Uh, los van dat sporten, daar zou je dus nog ook, ook uh, tot andere inzichten kunnen komen. Uh, voeding uh, bij gebruik, noem maar op. Wordt ja. dat ook meegenomen in zo'n onderzoek? Ja, ook, ook daar zijn ontwikkelingen dat je kijkt naar alles wat de patiënt zelf kan doen om zijn ziekteprogressie te beïnvloeden. Daar, ja. daar doen we nu onderzoek door. Ja. Ja. Dus lifestyle verandering, ja. uh, voeding. Uh, meer er was bewegen. ook nog een filmpje over een Parkinson-patiënt in een rolstoel. Wat was daarop te zien? Dat is ja, een filmpje wat mijn collega Bas Bloem ja. uh, heeft, heeft opgenomen. Een patiënt die bij ons in het, uh, in het, in, op de polykliniek kwam, bij hem op de polykliniek kwam, en uh, in een rolstoel zat, amper kon lopen, uh, heel, heel, heel moeizaam vooruit kwam. En mm -hmm. hij zei, ik heb gisteren nog twintig uh, kilometer gefietst. Toen zei mijn collega, ja, dat, dat kan <laughs> toch niet? Dat is onmogelijk. Ja. <laughs> uh, Zij is naar buiten gegaan uh, en is hij, heeft hij laten zien dat hij inderdaad goed kan fietsen. Echt heel, het staat ook maar, op YouTube. Gewoon niet vallen, heel, gewoon, hup, fietsen. Gewoon fietsen. Ja, ja. En dat doet hij, doet hij prima. Dus dan zie je ook dat daar weer een ander ja. uh, deel van de hersenen ja. uh, werkzaam is. Wat, wat, mm -hmm. wat ervoor zorgt dat je wel kunt uh, fietsen, maar niet kunt lopen. Maar Zeeuze, met, uh, ja. Je ja, wou, wou het wel. net zeggen. Want, uh, je ja, kan jij fietsen trouwens? Ik kan fietsen, maar oh, ik slinger wel een beetje. Je slingert een beetje. <laughs> maar goed, maar dat, dat jij opeens marathons ging lopen... dat is, blijft natuurlijk verbazingwekkend. Uh, hoe reageren mensen daarop in jouw omgeving? Ja, heel positief. Ja, nee, maar zeiden ze wel van, nou, dat klopt iets niet? Nee, ze, ze, ze begrijpen het vaak niet, hoor. Dat is, dat is voor de meeste mensen iets heel onverwacht Maar ook dat ik kan hoekieën. Dat ja. is ook iets, iets onbegrijpends. Want dat heb je inderdaad ook opgepakt, dat hokje? Ja. Ja, maar ik, dat, dat daar moet, je, hè, daar moet je niet alleen maar de loopkandans hebben, dan moet je ook de coördinatie hebben, je spiercoördinatie om die, ja. die stick goed te plaatsen en een bal ergens te ja, krijgen. Dat, ik zal ook nooit meer een goede hockeyer worden. Dat kan ik vergeten, maar ik maar heb je plezier Je kan gewoon hockeyën, dus ja. Dat is wel, wel geweldig. Ik ben uh, drie jaar geleden lid geworden van een Trimhockey uh, groep. Mm -hmm. En ik zit, ben inmiddels lid van twee Trimhockey groepen. <laughs> het ging niet hard genoeg bij de twee, ene. Ja, ik heb er gewoon veel plezier in, dus ja. dan doe ik het. Wat leuk zeg. Ja, maar ik vind het ook, want als, we, als ik zo naar jou kijk... dan heb je ook wel een aand, wat ongecontroleerde bewegingen. Ja. He, dus dat, dat, dat, dat maakt het dan nog extra uh, verbazingwekkend... dat je dus heel doeltreffend kunt zijn in, in dat hokje en in dat lopen dus ook. Ja, in het lopen Voel je dan wel. ook echt een ander iemand Ja. bijna? Ja, ja. compleet. Want zodra ik op het sportveld sta, lijkt het of mijn lichaam al weet... dat ik ga sporten. Juist. En daar van tevoren al op reageert. Dat is een interessante dus, ontwikkeling, dus... meneer Willeke. Ja. Ja. Op, op het moment dat ik ga sporten of dan... onderweg ben om te gaan sporten, dan voel ik me al beter uh -huh. dan wanneer ik uh, dat niet doe. En ben je dan die, typische, die, die, die, die trilbewegingen die een typische Parkinson-patiënt heeft ook kwijt of zo? Moment? Wel, ja. Ja. Dan komt alles tot rust. Ja. ja. Dus dus ja, is, ook een, is, ik heb het gevoel dat hier een, nog heel veel onderzoek, onderzoek naar te doen is. Ja, dus ja. Ik, ik wilde net zeggen, het is ja. het is een behandeling die je zelf kunt, kunt geven door, ja. door te gaan bewegen, door te gaan sporten. En, uh, we weten dat in, in de ontwikkeling van medicijnen er echt vele miljoenen worden uitgegeven voordat je weet van welk medicijn uh, op de markt gebracht kan worden. Ja. En, Eigenlijk willen we dat natuurlijk voor, voor sporten ook, uh, sporten en bewegen, zien als medicijn. Waar je gewoon heel erg veel in moet investeren om te zien welke bewegingen, ja. welke sportactiviteiten, welke intensiteit, welke vormen nu van belang zijn om uh, mensen ja. met, met Parkinson, maar ook andere chronische aandoeningen. Uh, verder te brengen. Nou ja, dat het hardlopen bijvoorbeeld bij depressieve mensen... een enorme hulp, dat, dat was natuurlijk al langer bekend. Ja, hè? ja klopt, o, klopt. Maar nu ja. een beetje, je bent een beetje een soort proefkonijn geworden thuis. Voelt dat zo ook of niet? Nee, eigenlijk helemaal nee, niet. gelukkig. <laughs> voor, voor mezelf weet ik al wel dat het goed is uh, ja. voor mijn eigen lichaam. Ja. Ik, ik zou alleen inderdaad uh, ook heel blij zijn als de bevestiging er kwam... dat dat voor alle ja. patiënten opgaat. Ja, en dat is natuurlijk nog niet, uh, nog niet aangetoond. Nou, dan in in heb je dit verhaal wel naar buiten gedragen... nu naar alle Parkinson-patiënten die nu stil thuis zitten. Je kan dus echt gewoon trimhokkenen en hardlopen of fietsen. Als je maar wil. Toch? Ook. Nee, dat, dat, Daar zit toch ook wel een deel zeggen. veel bij, denk ik, hoor. Voor, voor mij is dat wel <laughs> ja. zo. Maar ik, ik weet dat er een heleboel anderen zijn... die fysiek echt beperkingen hebben... Hm. Die niet zo makkelijk op te even zijn. Dankjewel. En we horen thuis van de koel. Marathonloper en Martin Munnik, bewegingswetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Succes. Zometeen. Jasmine Allas en Maxim Februari. Alpium, het cultuurmagazine van Radio 1, deze week met schrijver Tom Lanois over zijn theatertour Sprakeloos. We waren nog zo blij dat je normaal waart tegen geen monguldje. Ach zo. Gitaarjongens Henny Vrienden en Arthur Ebeling. Een optreden van Hadwig Minnes en Mike Bolday. De theatertop 5. Het laatste cultuurnieuws. En live muziek van June Noah.